Maar de Syrische Nationale Coalitie is toch van de partij. Een doel van de top die woensdag begint is om een einde te maken aan de oorlog in Syrië. De Amerikaanse minister Kerry zei afgelopen week dat er geen plek is voor Assad in een toekomstig Syrië.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 Ook de BMW 320 D-Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Radio 1. NTR. Als we allemaal één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn... dan ben ik te met. De kennis van nu. Met reten zeggen ons meestal niks. Met Koen Verbraak. Wat ligt er achter de hemel? En bestaat God? Van dit soort vragen lag Heinol Valken, hoogleraar radioastronomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, als kind al wakker. Inmiddels is Valken bijna 50 en uitgegroeid tot een sterrenkundige van formaat. In 2011 ontving hij de Spinoza-premie voor zijn onderzoek naar zwarte gaten. En vorige maand ontving hij 14 miljoen euro om een zwart gat in beeld te brengen. In zijn vrije tijd is Valken lekenprediker. Hoe rijmt hij het geloof eigenlijk met de wetenschap en hoe is hij zo succesvol geworden? Daarover praten we vanavond in de kennis van nu, het wetenschapsprogramma van de NTR. Dag meneer Valken, welkom. Goedenavond. Voor ik het vergeet, wat kan ik eigenlijk voor u inschenken? Water, koffie of, of bananenmelk? Nee, alle, alle drie. Nee, nee geen café natuurlijk, hè. koffie natuurlijk. Eh, koffie, water of bananenmelk natuurlijk. Ja, een, dat, favoriete... Ja, dat is uw favoriete, favoriete drankje. Ja. Want u bent niet, ik doe u geen plezier met wijn of champagne of dat nee, soort dingen. klopt. Nee? Ja, ik dat heb is, te, maar, te veel van mijn vrienden ja? gezien die te veel alcohol gedronken hebben toen ja. ik jonger was. Terwijl u wel regelmatig wat te vieren hebt. Hè? Dus champagne is natuurlijk wel een geëigende ja. drank voor u. Ja, die anderen wel drinken. Ja, want u hebt vorige maand gehoord hè, dat u de Synergy Grant van de Europese Onderzoeksraad krijgt. Ja. Een bedrag van 14 miljoen euro. Wat is dat eigenlijk voor prijs? Nou, dat geeft eigenlijk ons de mogelijkheid om. Ons... Waarschijnlijk komt tussen de bananenmelk in. Nou, oh, nu komt de bananenmelk. Ja, ja. ja, ja, ja. oké, okay, die zie ik daar. Klopt. Nou, zes jaar zes jaar door te werken met dit geld. Hmm. Uh, met drie groepen. Uh, samen. En, uh, om om ja, een plaatje te maken van de zwarte gat. En uh, dat was heel bijzonder. Want die eurc die die sunity die wordt eigenlijk... Is een soort wedstrijd, een competitie... tussen uh, groepen... die uit alle verschillende disciplines... van de wetenschap komen. Dus geschiedenis. Want er waren nu, 460 voorstellen ingestuurd. Ja, ja, en er zijn alles. er maar 13 goedgekeurd. Waaronder ja, dat van u. Ja, ja. Heel, heel, heel Europa. Ja. Dus uh, we wisten al van tevoren dat die kans ongeveer 2% zou zijn om te slagen. En, ja, En daar, uh, daar ga je niet vanuit nee. dat je dit gaat redden. En wat gaat u onderzoeken eigenlijk? Nou, er is één heel groot zwaard gat in het centrum van ons melkwegstelsel. Um, en daar hebben we heel lang aan gewerkt. En we zijn nu eigenlijk bijna zeker dat er één zwaard gat is. Tenminste lijkt het op, op alles wat wij weten wat een zwart gat moet doen... Uh, maar we hebben tot nu toe nog nooit een echte uh, de rand van een zwart gat kunnen zien. Die, die, die waarnemingshorizon daar waar eigenlijk uh, het zwart gat begint in eigenlijk ons, ons wereld die wij kunnen meten, bijna ophoudt zou je kunnen zeggen. En uh, dit willen we, daar willen we graag een foto van maken, een radiofoto. Dus, Kende, en daar krijgt wel. u 14 miljoen euro voor, voor ja, die foto. Ja, ja, dat is ook niet voldoende eigenlijk. Je hebt zelfs nee? nog een beetje meer geld voor nodig. Ja. Ja, ja. Want Om even de, de definitie uh, wat strakker te maken... wat is dat eigenlijk precies, een zwart gat? Nou ja, <coughs> sorry hoor. Het <coughs> is heel veel materie eigenlijk, samengeperst geperst, een heel klein ruimte... Um, ja, we hebben natuurlijk grote en kleine zwaartegaten. En uh, makkelijkste om je voor te stellen hoe de zwaartegraat ontstaat. is dus eigenlijk die ontploffing van een ster. Mm -hmm. Die ophoudt te branden waar de brandstof op is. En dan stoort die in. En dan heb je meer en meer massa op een kleine en kleine ruimte... omdat die, die ster gewoon ineens stort. Dan wordt de zwaartekracht sterker en sterker... en trekt nog meer aan. En, uh, en, de, en de ster wordt nog kleiner aangetrokken. En dus op een bepaald moment heb je een kracht nodig... die daar tegenwerkt. En als die ster groot genoeg is... dan gaat die, die verder, massa verder krimpen en krimpen en krimpen. Er is geen kracht die we kennen die dit kan, uh, uh, kan stoppen. Dus, dus, dus gaat alles eigenlijk... verdwijnt daarin, zeg maar. Nou ja, de dus ster verdwijnt in zichzelf, zou je kunnen zeggen. En uh, omdat er geen kracht meer is die daar stopt... wordt die massa altijd kleiner, puntvormiger. Uh, en het houdt eigenlijk nooit op. Dus het wordt sterker en sterker en sterker? Nou, het punt is dat die, die massa blijft constant. Maar die aantrekkingskracht, hoe dichter je bij een massa komt... hoe sterker wordt die aantrekkingskracht. Ja. Ja, als je ver weg bent van de aarde, heb je bijna geen aantrekkingskracht. En als de ster zelf kleiner en kleiner wordt... En die komt zelf dichterbij en dan wordt die aantrekkingskracht groter en groter. En als de aantrekkingskracht op een bepaald moment zo groot dat zelf, zelfs licht niet kan ontsnappen. En eigenlijk niets meer kan ontsnappen. Dus alles verdwijnt in letterlijk in en dat zwarte gat. En daar verdwijnt dan alles ja. in, in het zwarte gat. Alles is ooit ontstaan uit de oerknal. Is een zwart gat eigenlijk een soort omgekeerde oerknal waarin alles weer verdwijnt? In bepaalde opzichten zou je dat kunnen zeggen. Je hebt een singulariteit noemen we dat. het begin van de tijd waar alles uit voorkomt. De hele massa van het hele universum. Het hele universum de hele energie was verstopt in die punt. En daar komt alles uit, voren, uit naar voren. En is dus wat gaat verdwijnt weer alles. Hela, helaas is het niet maar één punt. Er zijn heel veel verschillende punten waar alles uh, verdwijnt. Um, waar de materie verdwijnt. En waar ook de tijd lijkt op te houden. He, want ruimte en tijd zijn uh, gekoppeld eigenlijk. Ja, ik zit ondertussen steeds te knikken als u praat. Ja, ik, ik begrijp ja, nog ja, niet de helft van wat u zegt eigenlijk. Klopt, ja. Ik, uh, ja. Maar is, is dat zo? He, als leek, stel ik me dan voor... dat die zwarte gaten, dat zijn eigenlijk de wakken in het ijs van het universum. Kun je dat zeggen? Als je me uh, vertelt wat wakker zijn, dan uh, begrijp Wa ik het wakker wel. Wakker zijn, uh, nou zeg maar een soort zwarte gaten. Nee hoor. wakker zijn uh, ja, ja, gaten in het ijs. Waar ja. je niet op kunt schaatsen. Die, waar dus niks is. Ja. ja, Ik denk dat we het nu door de taal alleen maar ingewikkelder maken. Dat is niet ja. wat u bedoelt. Dat zou kunnen. Um... Nou, mag, misschien mag ik u zelf citeren. U zei er zelf over. Een zwart gat is een uiterst efficiënte energiecentrale. Ja. Zou je er tien emmers water in gieten, dan levert dat genoeg energie op... om daarmee heel Nederland een jaar lang in zijn energiebehoefte te voorzien. Dat klopt. Kunt ja. u dat, is dat in mensen termen uit te leggen hoe dat werkt? Nou, wat, wat gebeurt is, omdat die aantrekkingskracht wel zo groot is, hè, omdat je heel dichtbij komt, hm. uh, dan wordt ook die snelheid waar, waarmee je rond die zwartgrat draait heel groot. En dus je draait bijna met de snelheid van licht. En dan heb je heel veel wrijving, en alles wat erin, voordat het verdwijnt, wordt heel erg heet. Dus je hebt miljoenen graden uh, die uh, hitte of, of straling. En, en daar komt zoveel energie vrij. Uh -huh. dat het de meest efficiënte proces is. Dus je kan eigenlijk uh, ja, die tien emmers water er laten verdwijnen... en die worden miljoenen graden heet. Je hebt ongelooflijk veel straling. Um, en efficiënter kan het bijna nooit. Nee. Dan zou je bijna denken, dat is de toekomst voor het energieprobleem. Maar daarvoor is de ja, afstand te groot. Het probleem is dat je dan de aarde moet laten samenkrimpen... tot een grootte van ongeveer twee centimeters of zoiets. Uh, en dat is A... Heel moeilijk en B, denk ik, niet echt toegestaan. We zullen mensen niet waarderen als we dat gaan doen. Maar dan kunnen we wel heel lang stoken? Nou ja, het, uh, uh, misschien kunnen we iets anders gebruiken. Misschien kunnen, komt op een bepaald moment uh, leren wij op een andere manier. Ergens, uh, hoe we energie kunnen opwekken... maar dat is heel ver in, in de toekomst. Ja. U krijgt die 14 miljoen euro. Dat lijkt me een grote erkenning ook hè, voor wat ja. u doet. En in 2011 hebt u al een keer de Spinoza-premie gekregen... de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Die was ook bedoeld hè, voor onderzoek naar zwarte gaten. Nou, Dat is eigenlijk een beetje voor alles wat je hebt gedaan in het verleden. Uh, dus voor onderzoek naar zwarte gaten. Maar ik heb ook heel verschillende dingen gedaan. Ik heb gekeken naar kosmische deeltjes... Uh, protonen die versneld worden naar de snelheid van licht in de, in de ruimte die naar ons toe komen uh, En naar andere uh, onderzoeksgebieden. Uh, dus dat was eigenlijk voor alles. Maar zeker ook voor het zwarte gat inderdaad. Ja. Want, wa, waar, waarom vinden we dat zo fascinerend, die zwarte gaten? Nou, dat is eigenlijk een soort rand, zou je kunnen zeggen, van het helaal. Die, uh, je, je noemde de wakker in, in, in het ijs... Mm -hmm. Uh, maar daar kan je overheen gaan. En je kan ook in de, in de, daarin verdwijnen misschien. Uh, maar dan kom je weer naar, naar buiten. Uh, en alles wat in een zwart gat verdwijnt... is gewoon niet meer te zien. En jezelf zou in een zwart gat kunnen verdwijnen. En je zou dan misschien lekker kunnen overleven. Voor een paar seconden misschien. Maar niet, niet heel erg lang waarschijnlijk. Uh, maar je zou nooit kunnen vertellen hoe het daar eruit ziet. Nee, want u hebt het over verdwijnen, dat zwarte gat. Ja. Hebt u enig idee waar je dan heen verdwijnt, of waar de materie nou, heen je, verdwijnt. Je, je kan het gewoon berekenen wat er gebeurt. Dus je, je gaat voortdurend ga je dan weer ook verdwijnen in die singulariteit die in het centrum, die in het centrum zit. Je wordt samengeperst en kleiner en kleine. En dat houdt ook nooit op. Dus voor alle, in, tot in de eeuwigheid ga je daar ga je nog verdwijnen. Uh, en, en je wordt kleiner samengeperst. En wat fascineert u daarin dat, dat het zo'n mysterie is? Of zegt u, ik vind het ook een leuke rekensom? Het is een leuke rekensom. Het is gebaseerd op de theorie van, van Albert Einstein... over de algemene relativiteitstheorie. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, waar ja, die, die ideeën van de kromming van de ruimte... En de verandering van de tijd, de kromming ook van de ruimte-tijd. Ruimte en tijd zijn gekoppeld in, in, in, in, in, in, het, in die theorie. Het meest extreme is ja, zo extreem dat tijd, zoals ik zei, bijna lijkt op te houden aan de rand van een zwarte gat. En de meest, de, de meest extreme kromming die er ooit zou kunnen zijn in de ruimte, die is aan de rand van zwarte gaten. Dus de punt is. Um, als er, iets mis uit, als er ooit iets misgaat met Albert Einstein relativiteitstheorie... dan zou het aan de rand van het gat moeten zijn. Uh, en we hopen dat er misschien nieuwe, nieuwe kennis ontstaat. Nieuwe, nieuwe natuurkunde. Uh, een van de punten die altijd gediscussieerd wordt... is hoe gaat kwantumfysica en hoe gaat algemene relativiteitstheorie... hoe gaan die samen? Uh, dat zijn twee van de grote, belangrijkste, meest succesvolle theorieën... die we hebben in de natuurkunde... En die gaan niet samen, eigenlijk in de theorie. Dus die staan los van elkaar. En ergens moet dat samenkomen. Dat, dat gebeurt waarschijnlijk aan de rand van een zwart gat. En die 14 miljoen, die gaat u mede daaraan uitgeven? Nou ja, we, we maken de eerste stap. Ja. Want tot nu toen hebben... zei, we gaan een foto maken. Wat gaan we daar dan op zien? Want ik dacht dat je zwarte gaten niet kon zien. Nou ja, maar je kan wel uh, die straling zien van de materie die daar wel in verdwijnt. En uh, dus wat je... Ja, dat is heel, heel simpel. Je verwacht inderdaad een, een gat... In een, in, een, in een nevelachtige structuur uh, van straling. Want dat is het licht wat in het zwarte gat verdwijnt. Maar denkt u dat u over een paar jaar het mysterie van de zwarte gaten ontrafeld hebt? Misschien dan dankzij ja, deze? Ik hoop. Niet, niet, want dan <laughs> raadsels, u weer een zijn natuurlijk, raadsels zijn natuurlijk uh, dat waarom wij wetenschap doen. We, we zijn op zoek naar raadsels. Als we alle raadsels hebben opgelost, dan zou we geen wetenschap meer willen doen. Nee hoor, maar we willen tenminste weten of zwarte gaten überhaupt bestaan... zoals ze zijn beschreven door... Ja, maar dat, die... is, dat is niet zeker. Nou ja, wij, wij hebben daar heel sterke aanwijzingen dat die er zijn... maar dat het echt een, een zwart gat is zoals voorspeld in de theorie van Einstein... dat hebben we nog niet kunnen bevestigen. Mm -hmm. Maar wat weten we nou in het ideale geval over een paar jaar meer, dankzij uw onderzoek? Nou, ja, dat die waarnemingshorizon bestaat. Dus die, die, die, die grens, eigenlijk die grens van ons kennis, uh, de grens waar. Uh, ja, dat je tot daar kan waarnemen en daarna niet meer. Want achter die waarnemingshorizon, dus die punt waar alles verdwijnt in een zwart gat, kan je geen meting meer doen. Dus daar is wel een deel van de ruimte die bestaat, dat weten we. Maar er is geen mogelijkheid om met wetenschappelijke apparaturen... daar binnen metingen te doen en het te publiceren. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, ja. Dus als u, als u echt kunt vaststellen wat u nu vermoedt... dan bent u een tevreden mens. Ik hoop dat iets misgaat, eerlijk uh, gezegd. Maar ik, wat dan? Ik, ik hoop dat er verrassing komt. We, ja. we, weten, we kunnen precies voorspellen hoe groot die waarnemingshorizon moet zijn. Dus, ja, we, hebben, we weten hoe zwaar dit zwartgat is. En ja, op basis van Einstein kan je zeggen... Die rand van het gaat moet precies zo groot zijn. We proberen dit te meten. En als dat niet klopt, dan is dat echt fantastisch. Dan, dus weet je, dan moet je die theorie aanpassen. Het is ook een lakmoesproef voor een hele belangrijke uh, theorie. Ja. ja, absoluut. Dat is echt de lakmoesproef voor uh, hoe ver gaat de, die, die, die, die theorie. En in als, als je... hoeverre klopt die? Is die, is die ja. houdbaar? Ja. Ja. ja. U zat overigens in de treinen toen u hoorde dat u die 14 miljoen zou krijgen. Hoe reageerde u? Nou, eerlijk doen? gezegd, ik was in de, in de auto. Ja. Net aan de grens tussen Duitsland en Nederland. Want u, u woont ik, in Duitsland? Ik, ik, ik woon in Duitsland. Ja. Dat, hoor, dat hoor je misschien. Dat hoort u misschien. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat was echt een, een, een, een ongelooflijk mooi moment. Want ik was heel erg gespannen eigenlijk. een zenuwachtig. Ik wist dat het eigenlijk nu de, de nieuws zou binnenkomen. Mm -hmm. En om, om het nu te weten. Dus net, als, ja, dus net alsof je het beslissende doelpunt hebt gemaakt in, in het voetbal of zoiets. Uh, dan juich je en dan ben je verheugd. En in een finale echt? In een finale echt, ja. ja, ja, ja dat is, uh... Maar u moet het doelpunt natuurlijk nog maken. Hè? U hebt gehoord dat u mag meespelen. Ja, ja, dat zou ook, ja zo zou ik het ook kunnen noemen. Je, ja. bent, uh, je bent toegelaten of je bent genomineerd voor de basiself. En wat bent u dan voor iemand? Dat, uh, staat u dan op de banken van blijdschap of hoe gaat dat? Ja, gelukkig was, was ik gewoon in de auto. Dus hè? mocht ik wel echt uh, even kocht... Uh, en uh, juichen en echt ja. yes. Ja. <laughs> en dat uh, was echt, uh, ja. En daarna zat ik wel in de trein. En daar moest ik wel iets beschaafder dan daar blijven zitten. Maar er was nog steeds een beetje een gevoel als op je op wolken oh ja. gaat uh, vliegen of zo. Zeggen we in Duitsland tenminste. Want het is natuurlijk wel een grote erkenning. Hè? Dat u ja. Zou, uh... Nou ja, het was wel belangrijk omdat we een grote groep hebben. En. We zijn de Radboud Universiteit? Ja, de Radboud Universiteit. We hebben dan een heel grote sterrenkunde groep. En die moet je ook kunnen betalen. En de meeste mensen worden betaald uit dit soort beugel. Hoe groot is die groep? Nou, in totaal is een groep van, vijf, groep van vijftig mensen. Die, en, die, moet, die, en, die zijn continu bezig met, met, met sterrenkunde. Maar onderen. er zijn tien uh, mensen, de hoogleraren of uh, hoofd, uh, universitaire docenten die daar uh, die sterrenkunde doen. Maar met ook die hun, zwarte gaten specifiek? En zwarte gaten, maar daar hebben we tien, tien mensen of zoiets ja, ja. die daar aan werken. Ja. Uh, die moeten ook betaald worden. Dus, uh, dus, het, dus, en dus in Nederland is er hele... niet voldoende geld om dit alles te doen. Het is dus het is dan ook een moet een het aan component. Ja. ja. Dat is dan, want ik denk dan Spinoza prijs, nou dit weer, is dan de volgende stap, de volgende logische stap een Nobelprijs? Nee. Nee. Nee. Een logische stap. Nobelprijs is nooit een logische stap. En dan moet je eerst iets heel baanbrekends doen. En dat hebt u nog. En niet dat gedaan. heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ja, maar dat zit er wel aan te komen? Nee. Nee? Nou nah, dat weet je nooit. Uh, dus uh, Nobelprijs die, die, die, die, die daar. Uh, die krijg je als je iets echt heel bijzonders gedaan hebt. Want dat heb ja. ik tot nu toe nog niet u gedaan. U hebt de bananenmelk nog niet koud gezet? Die baan, nee, die is die, nee. nee. De nou lijkt of het alsof alles wat u doet, uh, wat u zich voorneemt, ook een succes wordt. Maar dat is volgens mij niet het geval. Want u, een van uw grote dromen was het installeren van een telescoop op de maan. Mm. Waarom wilde u dat? Nou, ja, het is natuurlijk altijd een, een, een droom van... Een, uh, van... Het is kuifje een beetje. Ja, een beetje naar de maan te kunnen gaan. Ja, inderdaad. Mm -hmm. uh, nee, wat, wat, wat al lang bekend is... is dat de maan eigenlijk de beste plek is om radiostellenkunde te doen. Want je bent eigenlijk, als je op de achterkant van de maan zit... volledige radiostilte. Je kan helemaal geen radio, Of geen radio 1 kan je, kan je horen... <laughs> Uh, geen tv, niet. Uh, dus er is geen, geen verstoring. Ook geen, ja, en ook geen licht misschien. Hè? Geen verstrooingslicht. Ja, nou, dat is niet zo belangrijk voor oh. radio waarnemingen. Nee, dat is waar. uh, maar als je, inderdaad, als je op de nachtzijde van de uh, maan ja. bent... dat verandert ook... Uh, dan heb je ook een fantastische plek... voor, voor een optisch telescoop. En je hebt geen, geen ionosfeer. Die zit ook rond onze uh, aarde. En die reflecteert ook radiogolven. Dat weet je, op lage frequenties. Dus een fantastisch o, idee om daar een telescoop te zetten. Eigenlijk is dit. Het was altijd een droom... En er bleek eigenlijk wel een mogelijkheid te zijn in het laatste jaar Omdat Duitsland. We hebben ook aan meer gewerkt. Euh, naar de maan wilde gaan met een met een met euh, euh, euh, met een, euh, met, een, met, een, met, een met een ESA vlucht. Ja, met een ESA vlucht. Dat was de planning en dat ging ook heel erg goed. We waren eigenlijk ook onderdeel van die missie. Uh, en toen heeft in een soort koehandel Duitsland en Frankrijk afgesproken. Dat laten we het toch niet doen. Dat gaan we het toch niet doen? Dus nu zitten we alweer weer een beetje te wachten. Wat gaat nu gebeuren? Wie gaat nu naar de maan? Maar de Chinezen gaan toch naar de maan, Naar de maan. De Chinezen en, en, en kunnen het wel. Die... Wij Europeanen ja. kunnen het niet meer. Maar die willen natuurlijk uw telescoop niet meenemen. Dat gaan ze zelf doen. Dat gaan ze zelf doen. Ik had ook Chinese uh, promovendi die daarmee bezig, bezig zijn. Dus ik, ik ga vanuit dat dit op een bepaald moment gebeurt. Maar dat u, u, uw prachtig idee wordt door een ander uitgevoerd. Nee, nou ja, ik was niet de eerste die het die, die, die ja. die idee had. Was het, maar is dat dan een teleurstelling of zegt u nou ja, dat kan gebeuren? Je hebt wel geduld nodig. Ik ja? denk wel dat het op, op een bepaald moment gebeurt. Uh, dat was natuurlijk een probleem ook van de financiële crisis. Dat viel net in de, in de tijd van de financiële crisis die we hadden. Uh, en daar, ja, dat doe je zoiets natuurlijk niet. Maar ik denk dat het weer komt. Want, ja? want uh, kijk, ja, of wij stoppen helemaal met de ruimtevaart. Dat zou ook kunnen. Maar de volgende logische plek is gewoon de maan. Want de vraag is natuurlijk, als, als, als leek denk je, wat schiet je ermee op? Hè? Met al die vluchten naar de maan en naar Mars. En wat worden ja, we er ijs van? Het is een ja, waarom is maan? Columbus naar. Na, na, na... nou ja, dat levert uiteindelijk <laughs> toch wel wat op. Hè? Ja, ja, maar het duurt een beetje. Het ja. duurt een beetje. Of uh, we hadden ook honderd jaar geleden hadden we de race naar, naar de Zuidpool of de Noordpool die was de eerste. Ja, waarom ga je naar de noordpool of de zuidpool? Maar voor wetenschappelijk onderzoek is het essentieel. Die ja, voor wetenschappelijk ja? onderzoek wordt nu de zuidpool heel, heel, nee, nee, heel nee, gebruikt. Ik bedoel de ruimtevluchten bedoel ik. Ja, de ruimtevluchten ook. Die, die, ja, ja je, je, je gaat vooruit. Je weet natuurlijk in dit fundamentele onderzoek. En voor mij is ruimtevaart ook een beetje fundamenteel onderzoek, omdat je leert hoe. Hoe leef je? Hoe beweeg je in de ruimte? Wat doe je in de ruimte? Heb je veel nieuwe mogelijkheden. En soms duurt het een beetje voordat je dit echt toepast. Ja. Kijk, die hele satellieten die we nu hebben... voor, voor uh, communicatie en, en al dit soort dingen... en voor, voor weervoorspellingen... Ja, die waren, waren, zullen er niet geweest zijn zonder dit ruimtevaartprogramma. Dus dat is cruciaal dat, voor, voor onze ja, welvaart. Mensen, mensen hebben dit pas later ontdekt... dat er echt vele economische mogelijkheden zijn. Ja, men, ik, ik, ik, ik sprak met iemand die in de jaren zeventig begon met de eerste tv-satellieten die naar, naar boven te schieten. Die, ja, die werd bijna voor gek verklaard in die tijd. Uh, en, en u wilt... kunnen we ons niet meer voorstellen dat ze ja, er niet zouden inderdaad. zijn. Inderdaad. Ja. Ik heb u gevraagd of u muziek wilde meenemen. Wat ja. had u meegenomen? Nou, ik heb er twee. Ik had er verder, meerdere dingen voor gesteld. Steppenwolf bijvoorbeeld. Steppenwolf, ja, ja, ja, ja. Dat was ik. Dat was of Steppenwolf of uh, iets heen, Herman van Veenachtigers. En dat, oh dat, ja? Uh, ja, dat is bijna hetzelfde. Maar, ja, nee, dat is heel verschillend. Maar Steppenwolf, dat was echt uh, uh, muziek die ik toen ik 18 was of zoiets heel, heel, hmm. heel leuk vond. Nog steeds eigenlijk. En echt, noemen we dat een, buiten, een en eerlijke, had u, eerlijke en, rockmuziek. Ja, en hebt u het nummer meegenomen? Het nummer? Van Steppenwolf? Born to be Born Wild? Born to be Wild, dat is het nummer. Oké. Okay. And what the wind and the feeling that I'm under. Yeah. Van nu met Koen Verbraak. Vanavond praat ik met Heino Valken, astronoom. Waarom vindt u dit een mooi nummer eigenlijk? Het gaat over vrijheid, explode into space en ja, dat is uh, heel mooi. Want Born to be, be Wild is niet to be iets wild. Wat ik direct op u van toepassing. Nou ja, wel Ach. als je als je losmaakt eigenlijk van van wat je nu. Uh, wat je gewend bent om, bent om te doen. Uh, dat je eigenlijk ja, een beetje vrij wordt en, en een avontuur aangaat. U volgt uw dromen. En, uh, ja, dat denk ik wel. Ja. En voor mij is het natuurlijk natuurwetenschap is, is, is de droom. Dus het uh, Born to be Wild is dan iets, uh, heeft dan niet zoveel te maken... met, uh, met op de highway, uh, op de snelweg te gaan. Nee. Maar meer uh, in, in een, in een figu ja, figuurlijk uh, Ja, ik snap het. U bent manier. geboren in Duitsland, hè? Ja. Want u, u kwam vanavond ook met de trein hier naartoe. Ja, Vrechtje, uh, in, in de buurt van, van, Keulen. van Keulen waar u woont. In wat voor gezin bent u opgegroeid eigenlijk? Nou, eigenlijk, uh, mijn vader is, is arts en uh, mijn moeder lerares. Wat voor soort arts? Uh, Orthopedie. Ik weet niet. Is dat Nederlands? Is dat ja, Nederlands? Ja, ja, ja, ja, okay, uh, en uw moeder is lerares? Lerares, ja, basisschool. En, uh, en hoeveel kinderen waren er thuis? Twee, wel waren met twee. En u was dus, er? Uh, ik was de eerste. Ja? Dus uh, ja, ik moet Want wat u hebt wel eens gezegd dat u eigenlijk ervan droomde om vuilnisman te worden. Het was de eerste, ja, omdat ik, wij mochten nog op straat spelen. Uh, toen ik vier of vijf jaar oud was. Hè. En daar kwamen altijd die, die grote die, die, die, die, die vrachtwagens, die vuilnis, hè, vuilniswagens, die kwamen er langs. En dat was natuurlijk het meest spannende wat ik uh, daar kon zien op straat. De grootste wagens en zoiets. Maar dat was meer een kinderdroom, dan dat, dat, dat was echt een uh, voorhezing. Ja, dat was ja. echt de, de eerste kinderdroom. Wat voor jongetje was u? Nou, ik denk, uh, ik denk niet dat ik... Uh, als kind was ik denk ik heel, heel gewoon. Uh, toen wij later vertrokken zijn naar, naar Vreching... we zijn van Keulen verhuisd naar Vreching... Uh, daar was ik wel denk ik een beetje anders dan de anderen. Ik heb meer gelezen, ik meer thuis geweest... ik heb denk ik minder vaak met anderen gespeeld in die tijd. Dus ja, was een maar, beetje u meer. U hebt ook als gezegd, en, daar had u het in het begin ook over... dat u nogal wakker lag van grote vragen... waar eindigt het heelal, bestaat God... He? Ja, dat klopt. Dat zijn best grote vragen voor, voor sowieso al voor mensen. Maar ja. laat staan voor een ja, kleine ik, jongen. Ik, ik kon heel slecht slapen eigenlijk. Ja? Ik, ik ben altijd een uur, s nacht, uh, s'avonds wakker blijven liggen. En heb dan op alles mogelijke nagedacht. Ik heb met mezelf ge, ge, uh, gesproken. Ik heb over dit soort dingen nagedacht. Ook mij ook afgevraagd wat, wat, wat is er. Maar ook een soort kleine piekeraar die erover denkt van... Hoe, hoe, hoe. Nou, een piekeraar is iemand die uh, uh, ja, toch dat ook als een groot probleem ziet. Als een raadsel van hoe, moet dat, hoe, hoe zit dat in elkaar? Ja, dat klopt. Ja? Ja, ja, ja. Ik was altijd nieuwsgierig. Ik denk, dat is wel iets wat mij goed beschrijft. Ik was altijd nieuwsgierig om... Ik, ik, ik wilde graag dingen weten. Ja. Hoe, hoe zijn ze? En ik, heb, ik ben nog niet gestopt né, met een antwoord. Het was nooit voldoende. Ik, ik wilde altijd een, een stapje verder gaan. Ja. Hoe? Waarom is dat zo en ja. waarom is dat zo? De kinderen, daar ken je van kinderen. Waarom, waarom, waarom, waarom? Op een bepaald moment zeg je als, als, als volwassen... Nou, nu hou toch op. En Ik ben gewoon doorgegaan. Ja, ik heb er ook mijn vak van gemaakt. Ja. Ja. Maar u hebt als gezegd: U was niet het populairste jongetje van de klas. U werd gepest ook. Ja, zeker. Ja, Hoe kwam dat? Zeker later. Geen idee. Ik, ik, uh, misschien was ik ook niet zo handig in het omgaan met, met andere, uh, andere kinderen. Uh, en omdat ik ook vaak mijn eigen mening had. En ik ben nog niemand die iets doet... omdat andere mensen me vertellen dat je dat moet doen. Nee. En dat pesten, wat, waar kwam dat op neer? Nou, je wordt toch... Uh... Wat deden ze met u? Nou, tot, tot fysiek geweld soms. Oh ja? Ja. ja. Wat, wat nou, wat gebeurde er dan? Nou, je wordt bedreigd. En, uh... Op school? Ja, op school. Ja. Omdat? Omdat je een andere mening hebt. Omdat je ja. niet meedoet wat, alle, wat iedereen doet. Ja, maar, dat gebeurt gewoon. Maar dan, dan kijkt u waarschijnlijk op die tijd terug... als een hele vervelende tijd. Niet altijd was het leuk, inderdaad. Ja. Nee? Ja. Hebt u daar nog... Want dat, dat, dat slijt vaak in in een, in een karakter... Hè, dat, dat zo geperst worden. Hebt u daar wel eens last van? Dat zou kunnen, ja. Als, als je in de, in de nauw gedeut, gedreven wordt... Gedre ja, wordt dan... Uh, uh, dan op een bepaald moment denk ik zou het kunnen dat je dat je ontploft. Ja, dat is uh, zou het kunnen of dat gebeurt ook? Niet meer zo vaak. Maar dat kan wel. Dat voor. Laatste keer misschien tien jaar geleden of zoiets. En, en wat, maar, hoe, maar ook. Een... Hoe, hoe, hoe zit ontploffen eruit bij hij valken? Nou, dat is echt ontploft dat ik echt op tafel sla en en ja? uh, woedend word. en en zeg: nou dat kan zo niet. En uh, nou, ik probeer me te beheersen, maar er zit daar wel nog in. Ja. En ook dat dat introverte wat u ook. Ja. Ome. Ja. Dat, dat dat dat speelt er zeker ook. ik, ik ben een, een een raar uh, ja, uh, mengelmoes van, van introvert en extrovert. Ja. Dus dat alles bij is speelt dat een rol. Uw vrouw Dagmar zei tegen onze redacteur Francine Intema: Ik denk dat hij als kind verlegen was. Een paar jaar uh, terug was het ook zo dat als we vrienden wilden bellen... hij aanbood om de afwas te doen als ik maar zou bellen. Ja, klopt. Ja, ik, ja? Ik, ik, ja, ik vind bellen vind ik echt vervelend. Dat ja. doe ik niet graag. Maar daar werd u, daar werd u ongemakkelijk van? Ja. Hoe, wat gebeurt er dan? Geen idee. Nee? Ik snap het niet. Nee, ik snap het ook niet. Dat is een eigen van mezelf die ik echt niet begrijp. Maar, want uh, ik ben ook iemand die weet... Nou, nu moet je eigenlijk... Er is iemand... Je noemde, ik, ik, ik ga naar kerk. Dus als iemand nieuws komt, ben ik diegene die eigenlijk naar die mensen toe gaat en zegt: Hallo, ik ben Heino Valken, wie ja. ben jij? Laten we even praten. Dat doe ik eigenlijk redelijk, redelijk goed. Ook op een wetenschappelijke conferentie ga ik naar mensen toe. Maar omdat het maar mijn dan werk komt u, is, komt u namens iemand anders of namens de kerk? Namens de kerk of eigenlijk gewoon namens ook mijn, mijn werk. Als je op een conferentie bent ja Dan je, ga je naar die conferentie naartoe om contact op te nemen met mensen. Om iets te leren. En dan voelt u zich minder verlegen. Ja, en dan, dan denk ik hoort het erbij. Ja. Um, want, want als wetenschapper kun je je helemaal niet veroorloven toch? Om introvert te zijn. Je moet, je heel moet heel moeilijk, ja. een haantje zijn. Staan voor je zaak, voor je vakgroep, voor je ja, universiteit. Je, je moet ook jouw wetenschap kunnen verkopen. Kunt u dat? Je moet het, ja, dat, dat kan, heb ik inmiddels geleerd. Hoe, hoe hebt u dat geleerd dan? Nou, ik denk het heeft ook te maken met mijn verleden, ook, ook op kerk, kerk eigenlijk... waar ik jeugdgroepen heb ge geleid. En als je dan voor zo'n groep van, van tien jongeren staat... die twaalf jaar oud zijn of zoiets... Hè, dan, dan moet je dan een verhaal vertellen of wat dan ook. En dan, ja, als je da dat niet goed doet, dan krijg je het meteen weer terug. Dan ga je door het vuur, zou je kunnen zeggen. Uh, want die zijn ontzettend eerlijk. Dus die, die moet je pakken, die moet je, die moet je ja. spannende verhalen uh, vertellen... En uh, dat vond ik heel erg... Uh, dus daar bent u eigenlijk door de, door de, door de wateren gewassen, zeg maar. Heb hebt ja. u het geleerd. Ja. Huh? ja. En dan hebt u nou als wetenschapper... Heb ik... hebt, u het, ja, hebt u dat min of meer overwonden? Ja, klopt. Huh? klopt. Ja, als, ik, als ik de eerste keer voor een, een, ja. pra, een presentatie moest, moest geven... op een conferentie voor honderden van mensen... was ik eigenlijk bijna nauwelijks zenuwachtig. Want dat heb ik al gedaan. Huh? Een keer ik, iets, iets uitgelegd of iets, iets verteld. Of, uh, dat is niet spannend. Yeah. Nee, ja, dat vind ik zelf leuk. En, en ik wel, graag maar het is en ik wel spannend om vrienden op te bellen. Ja, klopt. Ja, ja ik weet ook niet waarom. Want, want uh, misschien dan wil, wil jij iets voor jezelf. En dat is iets waar, waar ik een beetje terughoudend ben. Ik, mm -hmm. ik ben niet goed in om te onderhandelen bijvoorbeeld ook. Nee? Iets voor mezelf te willen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zit daar niet in. in mij. Ja, want na verluid, we hadden het over die 40 miljoen die u kreeg. Ja. Had u zelfs 15 miljoen kunnen krijgen. Klopt. Ja, ja, U dus kijkt nou een beetje schuld. weg, maar. Ja? ja, is mijn schuld. Ja, Wat, ja. Want voor... <laughs> nee, het was een interview. Er waren omdat de, de laatste twintig ja. groepen waren Die waren uitgenodigd om interview te geven. Uit te leggen waar en het ik, geld vandaan Ik moest heel was. goed uitleggen hoe de, hoe de financiën in elkaar zitten. En ik heb het niet zo met, met geld. Dat klinkt een beetje raar als wetenschapper, maar ik heb echt een hekel aan geld. En, en dat, dat heb ik niet zo goed uitgelegd. En ze hadden naar een reden gezocht om ja, dit beetje te kochten om nog een iemand anders dan geld te dus geven. Dus toen ging nu van 15 naar 14. Ja, ging het van 15 naar 14. Dat is niet zo erg. Ja. Maar dat betekent wel dat het aantal mensen minder uh, aangesteld kunnen worden. Dat is toch wel jammer? Dat is toch wel jammer ja. voor die mensen, ja. U, inmiddels, we hadden het erover, u bent de prominente wetenschapper. Uw collega Paul Groot vertelde ons dat er op de universiteit in Nijmegen... lichtzuilen zijn, sinds kort... met de afbeelding van vooraanstaande wetenschappers, dus, waaronder u. Ja, verschrikkelijk, en, ja. En hij zei, en die zuilen stonden net een week... En, u, hij zei van, uh, hij loopt, uh, hij, hij loopt niet meer door de valk waar, uh, of, door, de, door, de door de gang waar zijn zeil staat. Klopt, ja, ja, ja, dat was, was ook zo. Ja, vind je dat ongemakkelijk? Ja, een beetje wel. Maar dat wel. is een soort foto of zo. Ja, ja, ja, de zo, zo um, ja. Dat... U wil niet als een grootheid afgebeeld zien. Uh, ja, ik begrijp wel afgeworden. dat het noodzakelijk is. Uh -huh. Mij werd verteld, dat is, ja, doen wij om een beetje ook, uh, studenten te motiveren. Dat vind ik een goede, goede zaak. Uh -huh. Maar als het is om jezelf te laten schijnen... Om, om jezelf een goed gevoel te geven, dat vind ik wel verschrikkelijk. U, u beschouwt zichzelf niet als ster, zomaar zeggen. Ja, ja, dat is veel moeilijker. Om, ja. Ja, ja. Want, uh, hoe bent u eigenlijk bij de sterrenkunde in Nederland terechtgekomen? Want u woont in Duitsland. Ja, ja. Uh, nou, we hadden regelmatig uitwisseling met Nederlandse uh, astronomen... tussen Bonn, waar ik toen was, en in Dwingelo... waar de radiotelescopen beheerst, uh, beheerd worden. En op een bepaald moment uh, ja, ontstond een, een nieuwe projectidee... die Lovra radiotelescoop. Dat trok mij heel erg aan. En uh, dus hadden we de contacten gelegd. En op die tijd ontstond ook een nieuwe sterrenkundeafdeling in, afdeling in Nijmegen... Dat was eigenlijk ja, op halve, halve weg tussen uh, Keulen en, en Dwingelo. Toen dacht ik, nou, kijk even uh, wat er wat wat gebeurt. En uh, ja, uiteindelijk was het een goede, goede um, uh, sfeer ook. En een leuke en samenwerking. Want en Nederland de, speelt een prominente rol hè, in de, uh, de schaal zeker. Hoe nee, kan ja. dat eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien heeft het te maken met de geschiedenis. Uh, het telescoop is uitgevonden eigenlijk in Nederland... Door een Duitser in Nederland. Dat, Dat dan weer wel? <laughs> ja, dan weer wel. Eh, uh, nou ja, hmm. En, uh, en de sterrenkunde was altijd belangrijk voor navigatie en dit soort dingen. Dus heeft het altijd een belangrijke rol gespeeld. De Nederlandse sterrenkundigen waren de eerste die meegegaan zijn... naar de zuidelijke Hafrond. Hebben de sterren daar in kaart gebracht. De radiosterrenkunde waren ze echt meteen aan de slag gegaan... na de wereldoorlog. Maar wij doen mee aan de wereldtop. Zeker. Zeker. Ja? Ja. Of, of wij zijn de wereldtop. Nou, dat niet. Omdat als je kijkt hoeveel financiën wij daarin stoppen... Wij daarin stoppen in Nederland is dat eigenlijk veel, veel minder dan in andere landen... Maar toch doen we het veel efficiënter. Dus als je kijkt naar Europese beurzen of zo. je topbeurzen. Dan zijn we net zo goed in absolute, geta absolute getallen als misschien in Duitsland. En als we er meer geld in zouden steken zouden we nog groter worden. Is dat, werkt dat zo? Nee toch? Ja, ik denk, maar we hebben wel een heel goede, excellente um, infrastructuur... van goede mensen. Ja. Echt, een goede sterrenkunde, een goede wetenschap bouw je niet zomaar op. Daar stop je, alleen geld in stoppen is niet voldoende. Je hebt de structuren nodig, die, die ervaring ook... Van die, van, die, van die generaties die daarvoor waren. De, uh, die universiteiten, die groepen die er zijn. En dat fundament is goed in Nederland? Dat fundament is heel erg goed. Maar als je natuurlijk kan... Uh, Beter dan in Duitsland? Uh, ja, in Duitsland... Um, Misschien wel, ik weet het niet. Het uh, is ook niet slecht in Duitsland. Maar we zijn, denk ik in Nederland, efficiënter. Ja? Dan in Duitsland. Als het, als het gaat qua toponderzoek uh, per, per dollar of per euro of zoiets. Wat is de hele wetenschapscultuur ook anders in Nederland dan in, dan in Duitsland? Ja, je werkt meer samen. Dat is natuurlijk heel erg ja? belangrijk. In Nederland en, en, en, werkt je, en, je ja, meer ja, samen? Ja, in Duitsland is het meer... Elk, ieder, elk hoogleraar vecht tegen die anderen om, om het geld hè, ah, ja? die daar te verdelen is. En in Nederland vecht, vecht je eigenlijk samen. Je werkt samen... Uh, om, om ook uh, heel, dit geld goed af te spreken wie doet wat. Uh, elke universiteit heeft een specialisatie eigenlijk. Uh, en dus komen daar dus een heel efficiënt inzet. En in, in Duitsland ik, van, van zijn die, het meer concurrenten van elkaar? Is meer, ja, klopt. Ah ja. Ja. En, wat, uh, en wat, wat... hier zijn ook ja, con concurrenten in die zin. Je strijdt ook. Uh, je hebt ook wedstrijden waar het om geld om beurzen gaat. Maar... Uh, Globaal gezien, in het algemeen, heb je toch een betere samenwerking. En, en, en waar je afspreekt. Oké, okay, jullie doen dit, hè, jullie doen sterrenstelsel, wij doen zwaartegaten. Uh, of wij doen uh, astrodeeltjesfysica. Zo is het in Nederland onderling afgesproken. Verdeeld. Eigenlijk wel. Ja, en dat, ja. dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Want je weet, je kan niet op uh, elke plek alles doen. Je moet het een beetje verdelen. En, uh, en dat gaat heel erg goed. Ik denk ja. daar is het poldermodel wel goed voor. In, ja? in, ook, ook in de wetenschap. Dat, het... dat, dat leidt tot wetenschappelijke grote prestaties. Ja, ik denk om, ja, om efficiëntie. Daar gaat het om. Ja. Maar je moet natuurlijk ook de cultuur hebben van excellentie. Je moet heel goede wetenschappen hebben. Die weer goede, goede, goede wetenschappers opleiden. En die is maar dat dus is eigenlijk het. een meestergezel ja. en die, verhaal. En ja. die is er hier. En die zijn er. Met Oort is het begonnen en andere belangrijke astronomen in het verleden. Die daar echt een excellente wetenschapsstructuur hebben opgebouwd. Ja. U hebt uh, uh, nog een ander nummer meegenomen. Muziek. Ja. En dat is Chris Tomlin. Ik ken hem helemaal niet. Wie is dat? Nou, is eigenlijk een, een, een christelijke zanger uit de, uit de VS. En uh, dus een voorbeeld van een zogenoemde praise and worship uh, muziek. Uh, en uh, ja, die nummer heb ik gehoord uh, in een dienst die ik deed. Over, over, ging het een beetje over wetenschap. En mijn dochter en haar, haar vriend hebben die, dit gezongen. Dus ah. ik dacht, ik breng dat even mee. From the Elizabeth, to the fragrance us of... Luistert u thuis naar deze muziek, dit soort muziek? Niet zo heel erg vaak, als je, ja. als je een kerk soms wel, ja. in een dienst. Ja, want u bent niet alleen wetenschapper, maar u bent ook, het kwam al even te sprake, gelovig mens. Een ja. lekenprediker. prediker. Wat is dat ook weer, een lekenprediker? prediker? Nou, ik ben wel, ik, ik doe eigenlijk hetzelfde als een dominee, maar zonder geld. <laughs> nou, dus ik, ik, ik verzoog een dienst. Uh, ik, ik, ik, ik doop ook soms mensen. Ik uh, trouw mensen. Ja. Uh, dat gebeurt ook. En waar preekt u dan over alle aspecten over van alle geloof? Aspecten. Over alle aspecten. Over een bijbelverhalen of wat dan ook. Eigenlijk nauwelijks over wetenschap. Soms wel, maar eigenlijk uh, niet vaak. Ja, want voor veel mensen gaat dat eigenlijk helemaal niet samen. Exacte wetenschap en geloof. Sterker nog, mensen vinden dat het een het ander uitsluit. Een wetenschapper die uitkomt voor zijn geloof... wordt er bijna verdacht gevonden. Of in elk geval iemand die niet helemaal serieus te nemen is. Ja, zo gek, hè? Om, om, omdat eigenlijk de meeste wetenschappers, eh, sommige van de, oh, zeker de belangrijkste wetenschappers in het verleden, al gelovig waren. Als je kijkt naar ook de sterrenkunde, iemand als Kepler, die heeft zijn belangrijkste boek afgesloten met een, met een, een gebed. Een heel uitgebreid, ja. waar hij God loft. Of iemand als Max Planck, die zei: Nou, dat, is, uh, dat gaat goed samen, die de kwantumfysica heeft uh, bedacht. En een heleboel andere voor, uh, voorbeelden. Uh, de oerknal is door iemand, uh, door, door, door een, door een priester, uh, Lemaitre, Is hier eigenlijk. Bedacht. Ja, maar is uw geloof nooit aan het wankelen gebracht naarmate u meer te weten kwam over hoe het universum werkt? Sorry? sorry. Is uw geloof nooit gaan wankelen door wat u als wetenschapper. Nee, ontwekte? ik vind het gewoon. Nog, het is eigenlijk nog meer fascinerend. Voor mij is natuurlijk dat wat ik bekijk, de, de, de natuur, voor mij is het schepping. Ja? Dus dat is iets waar, waar ik ook. Uh, ja, iets leren over God. Maar als ik u vragen mag, hè? hoe ja. oud is de aarde volgens u? Nou, 4, iets miljard jaar of zoiets. Oh, ja. ik, ik, ik, ja. dat, dat staat niet in de Bijbel, hè? Staat ook niet in de Bijbel dat hij 6000 jaar oud is. Nee, maar goed, de, de creationisten hebben dat? dat uitgerekend... dat het ongeveer 6000 jaar is, Ja, dat heeft de eerste ja. die dat gedaan heeft... was Bishop Asser of zoiets ja. in de jaren 1600 iets... Uh, dat was een wedstrijd tussen twee theologen. die dan ge gewoon getallen hebben opgeteld. Ja. Dus, he dus hebben ze wetenschappelijk methodes toegepast op de Bijbel. Ja. En dan hebben ze in die tijd ook die 6000 jaar in de Bijbel geprint. Maar die stond nooit in de Bijbel. Hey, maar u, u bent dus een aanhanger van de evolutietheorie. De evolutie, ja, dat lijkt wel uh, een van de belangrijke processen. Die, die spelen om leven te vormen. Hoewel dus, ik natuurlijk geen bioloog ben. Maar de aarde dan... is dus niet in zeven of in zes dagen geschapen? Niet in zes keer 24 uur. Nee, zeker niet. Nee, nee dat, dat weten we. Ik, ik leef gewoon in, in die ruimte. Ik zie die ontwikkeling van het helaal over, over miljarden van jaren. Ik, ik, ik zie dat dat gebeurt. Dus ik kan niet zomaar vertellen dat het in zes dagen uh, gebeurt. Zes keer 24 uur. Maar die Bijbel uur. neemt u dus niet letterlijk op dat vlak? Nou, ik neem de Bijbel serieus. Ik neem de Bijbel heel erg serieus. Uh, en ik vind het zelfs... kennis dus is eigenlijk een ontzettend boeiend uh, verhaal. Um, Genesis. Ge Sorry, wat zei ik? Ja, de, de, de. Genesis, ja, de, de, de, de, de, de, de, de, is het scheppingsverhaal. Mm -hmm. um, maar dat leest u als een soort cultuurhistorisch verhaal? Nee, dat nee, letterlijke... is voor mij, voor mij wel meer eigenlijk. Dus uh, je moet kijken, er zijn verschillende soorten tekst in, in de Bijbel. Soms is er gewoon een historisch verhaal. Daar is mm -hmm. iets gebeurd. Jezus heeft dit gedaan. En soms is er een poëtisch verhaal. En soms is er ook zoiets als een profetisch verhaal. En, en in, in Genesis komt eigenlijk alle drie samen. En dus als, je, als ik het lees, dan ontdek ik daar ongelooflijk veel ook uh, dingen weer. Uh, die ik ook in de, in, de, in de ruimte zie. Noem eens wat. Nou ja, als ik hoor in het begin uh, was er licht. Dus natuurlijk denk ik meteen aan, het, aan, aan, het oor, aan de oerknal. Ik kan niet bevestigen en beweren dat dit ook de bedoeling is van die schrijver. Uh -huh. Maar het is zo'n fantastische, mooie tekst, dat die eigenlijk. Iets is wat je vandaag als wetenschapper kan lezen en invullen... met wat je ziet in de ruimte. En ook een herder, 3000 jaar geleden, kan die lezen... en het invullen met, met wat hij ziet. Dus ik vind dat is kunst... de meest fantastische kunst. En, en ook meest, uh, maar is bijvoorbeeld God ook ontstaan door die oerknal? Nee, dat zeker niet. Die was er al? Ja. Hoe kan dat dan? Geen idee. Moet je hem vragen, dat vertelt hij ons niet. Ja, ja. Nee, de definitie van God is natuurlijk iemand die al was. Maar die is er wel. Die, die, die er al was, die er ja. is, die er altijd zou zijn. Ja. En het belangrijke verschil is natuurlijk tussen... Je hebt het altijd over oorzaak en, en gevolg. Maar klopt dat met wat u denkt en, te weten van het universum? Van hoe alles werkt in, in het universum? Kan er iets dan al zijn voordat er iets was? Nee, kan natuurlijk niet. Nee. Dat is het probleem. Ik noem de oorzaak en gevolg. Dus uh, je, je zou kunnen zeggen... nou. God is de oorzaak, He, mm -hmm. Maar we weten ook niet waar de uh, oerknal vandaan komt. Ja, en er zijn er voor, uh, ideeën dat een on ongelooflijk hoeveelheid... Hoeveel, uh, multi, uh, sorry, dat een ongelooflijk hoeveelheid helaal zijn... die altijd ontstaan en wat dan ook. Mm -hmm. Maar die zijn niet te meten. En waar komen die dan weer vandaan? Dus dat los je op die manier maar ja, op. mij is wel... God natuurlijk ja. de begin... al van omega begin en einde. Maar is God bijvoorbeeld on ongeschikt aan natuurkundige wetten? Nee. Nee? Nee, is voor, voor mij is zijn natuurwetten ook deel van de schepping van de scheppingsorde, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Want om dit alles zo voor elkaar te krijgen... wij ontstaan uit een... het is eigenlijk fascinerend als je kijkt... je hebt een oerknaal, een paar natuurwetten, een paar natuurconstanten... uiteindelijk ontstaat hier een radiostudio... waar wij met elkaar praten, denken na... over dit helaal, hebben bewustzijn... en dat is toch gek? Maar er is, staat het maar, geen enkel maar is het nou het een het voortgevloeid uit het ander... gewoon zonder oorzaak en zonder, zonder doel... of is dat gestuurd, denkt u? Ja, dat is een heel, heel goede vraag... Uh, als je kijkt, voor mij is, is, is, is God niet alleen maar oorzaak, maar is wel iemand. Dus bewustzijn. En, ook, en, ook een het, denkend individu. Ja. Die zich met u en mij bemoeit. Nou ja, tenminste die uh, het, uh, het kunnen denken. Die manier, om, wat, maakt, wat, wat maakt ons menselijk? Mm -hmm. en wij zijn ook protonen, wij zijn stof, wij zijn uh, moleculen, wat dan ook. Maar wij praten met elkaar, wij denken, wij ja. voelen, wij... We, we, we, Want vindt u dit soort vragen ongemakkelijk ook? Want nee, dat... helemaal nee. niet. Nee, ik vind, ik vind het eigenlijk boeiend ja. daarover na te denken. En, en te begrijpen hoe wonderbaarlijk het eigenlijk is dat wij. Als mensen die onderworpen zijn. Eigenlijk aan natuurwetten daar toch bovenuit stijgen. In bepaalde bepaald opzicht. Ja. Omdat dat, wij kunnen nadenken. Maar dat is altijd een beetje glad ijs natuurlijk. Mensen hebben het recht om te geloven wat ze willen. Ja. Maar het heeft ook iets van een fascinerende discrepantie. Want als wetenschapper neemt u niets voor zelf, vanzelfsprekend aan. Klopt. Er is geen theorie die u zomaar zou onderschrijven. Ja. Maar u aanvaardt wel wat er in de Bijbel staat. Ja, maar ik heb ook dezelfde bijna wetenschappelijk aanpak van de Bijbel. Wat ik, eh, want ik, ik ben niet zomaar begonnen om te geloven en alles over te nemen... wat mij verteld werd. Ik, ik, ik ben begonnen de Bijbel te lezen. En hmm. eigenlijk die dingen alweer te testen, uit te zoeken... wat staat er werkelijk. En ook een beetje tekst... wat te testen. Maar wat test u dan? Noemt u ze wat? Nou, wat, je leest de verhalen. Je neemt hem ja. mee echt in jouw leven. Um, je begint te bidden... Je begint eigenlijk ook te hopen. Uh, je, bind, je begint te vertrouwen op God eigenlijk. Je, begint, uh, je, je laat je over eigenlijk aan die God. En um, je voelt het werkt. Hoe het, het, oud was u toen? Eigenlijk tussen die 16 tot 26 jaar oud zou ik zeggen ja. was die proces. Maar dan dicht je eigenlijk de gaten die je met je verstand niet kunt vullen? Het is niet verstand. Het gaat daarover... Het is gewoon... ja je je overhandigen, eigenlijk je overlaten. Overleven. Ja. Je overleveren aan, aan, aan iemand. Ja. En niet aan mensen. Maar en dat ook, is ook niet aan jezelf. He? Is iets dat is heel ook belangrijk. belangrijk. Ja, maar dat is iets heel anders dan wanneer je alles wil weten hoe het werkt. En het eerst bewezen wil nee, zien. Nee, wat je doet, je kijkt natuurlijk naar de Bijbel. Dat zijn, zijn verhalen natuurlijk. Maar die zijn opgeschreven door mensen die iets beleefd hebben. Dat is ervaring. Dat zijn uh, decennia, eeuwen eigenlijk, van, uh, van ervaringen van mensen met hoe ze met hun leven omgaan, hoe ze met God omgaan. En dan, dat herken je dan weer. U zegt dat gaat heel goed samen, die twee dingen. Ja, zeker. Ja, die, uh... dis die discrepantie die ik noemde, voelt u niet. Nee, niet echt. Nee? Niet, echt. Nou, niet, niet echt geeft aan dat u het wel een beetje voelt. Ja, ik, eigenlijk had ik daar nooit problemen mee. Toen mij iedereen vroeg, heb je daar geen problemen? Heb je geen problemen? Dus op, op, op, op een bepaald moment dacht ik, heb ik daar misschien toch... Moet ik daar een probleem mee hebben? Uh, maar eigenlijk bestaat die echt nou ja, niet. je kunt je van Kijk, als, het, als, als er een schepping is, kun je ook zeggen. Waarom heeft God dan die zwarte gaten geschapen? Waar alles in verdwijnt. Nou ja, je moet. Wat je wel moet hebben. Je moet een bepaalde openheid hebben. Hm? Je moet niet vanuitgaan dat jij alles begrijpt. En je moet ook ervan uitgaan dat je misschien soms. Uh, verkeerd zit. En die gaten die u niet begrijpt. die vult u met uw geloof? Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee die, die gaten die ik. Uh, ik uh, nee. Nee, dat is een slechte, slechte omschrijving. Uh, geloof is geen, geen gatenvuller. Het is geen om de. Nee, zeker ook niet om, om, om de natuurwetenschap daar... Uh, als je iets van de natuurwetenschap niet weet... Dan, dan daar God in te stoppen. Nee, uh, dus, uh, nou, het is... Het, het, het klinkt een beetje alsof je dan de rekensom kloppend krijgt. Het gaat om, om, eigenlijk om jouw eigen leven. Hoe leef je? Mm -hmm. En waarvoor leef je? Wat is jouw rol in, in het leven? Um, en dat kan je door wetenschap niet vullen. Nee? Nee, ik, ik denk dat je daar tekort schiet. Dus wetenschap doet u er eigenlijk bij als een aardig tijdverdrijf? Ja, dat hangt samen met mijn nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Ik, met, met mijn geloof kijk ik een beetje verder, heb ik het gevoel. Daar verder dan die wetenschap? Kijk ik soms een beetje verder dan de wetenschap. Ja. Ik kijk een beetje dieper nog. Want dat, is wel, dat is wel interessant. Hè? Toen u als tiener populair wetenschappelijke tijdschriften las... toen waren zwarte gaten bijvoorbeeld, waren een soort concepten. Hè? Helemaal en, een concept, ja. ja. En nu staat dat min of meer vast, dat ze zouden moeten bestaan. Ja. Betekent dat dat de sterrenkunde en de kennis van het universum... zich in rap tempo blijven ontwikkelen ook? Helemaal. er is ja? echt een on, on, ongelooflijk on, on, uh, ontploffing eigenlijk gewee, uh, geweest van, van kennis in de sterrenkunde. Juist de laatste tien, twintig, dertig jaar. En ik denk dat het nog een beetje verder gaat, 10, 20 jaar, omdat we een grotere telescopen hebben en ons, uh, ons beeld van, ons van het helaal is echt revolutionair veranderd natuurlijk. Nou, zegt u dat is in twee zinnen, in van wat naar wat? Nou bijvoorbeeld, wij weten dat weten, het heelal is begonnen, ja, er was een beginpunt en dat zal waarschijnlijk nooit ophouden, tenminste lijkt het of het heelal nog versneld uitdaait. En nu weten we? Uh, ja, dat weten we nu. Oh, dat, dat, weten dat, we. dat wisten ja. we 100 jaar geleden nog helemaal nee. niet. Mm -hmm. We hadden een heel laal. Dit was kleiner dan ons eigen uh, melkwegstelsel. En nu weten we dat er 100 miljarden van melkwegstelsels zijn. Elk melkwegstelsel met 100 miljarden sterren. Dat blijft en nu uitbreiden. weten we dat, dat er planeten zijn. Uh, misschien gaan we nog iets anders ontdekken. Ah, dat wisten we eeuwen geleden toch ook al. Dat nee, dat wisten we niet. Nee, nee dat was nog helemaal niet bekend. Nee. Toen, ja, toen maar... ik begon was nog geen enkel planeet bekend... buiten ons eigen zonstelsel. Nu zijn ja. er... Uh, Bevestigt misschien duizend of zoiets. Maar we kunnen afleiden dat er eigenlijk uh, honderden miljarden uh, planeten in het eigen melk, melk weggesteld zal zijn. Welke ontwikkelingen in de sterrenkunde hoopt u nog mee te maken? U denkt, nou, dat, dat, dat gaat er ook aankomen. Nou, zeker als het gaat te kunnen zien. Ja, zien... ja, dat is, ja echt, echt zien en te zien wat er daar gebeurt. Uh, wat natuurlijk ook een heel spannende vraag is: als er planeten zijn in de ruimte, uh, is er leven? Welk ja. soort leven is er? Klopt dat met wat er in de Bijbel staat? Want het gaat toch om het leven op aarde. Kan het ook in het plan zitten dat het op nog heel veel andere planeten bestaat? Waarom niet? Dat, dat is uh, dus gewoon onderdeel van, ook een onderdeel van de schepping. Ja, ja. Uh, maar dat is dus een mogelijkheid? Hè? Dus een, een misschien leven aantreffen? Wat nog meer? Ja, leven aantreffen. En, en ook te begrijpen waarom bijvoorbeeld ons, ons laat uitdijt. Dus er is een, blijkbaar een kracht die ervoor zorgt dat het heel uitdijdt. Dat begrijpen we ook niet. En dat blijft maar doorgaan. Uh, en er is, een, er is een soort materie, noemen we donkere materie. Die weten we ook niet wat, wat dit is. Dus een heel groot onderdeel van het heelal begrijpen we nog steeds niet. We kunnen het wel beschrijven. En ja. um, ja, nou, wat, wat gaat u zelf nog bijdragen aan, aan die ontwikkeling in de sterrenkunde? Wat kunnen we nog van Heino Falken verwachten? Nou ja, dit beeld van het Valsgat. Ja? En we hebben ook een klein programmaatje waar we naar, naar, naar leven zoeken in, in, in de ruimte. Maar een klein ik denk programmaatje. Niet, een klein programmaatje. Daar ja. hebben we niet heel veel geld dat we <laughs> daarin stoppen. Maar een beetje als een ja aan, bijvangst, aan de zijkant. Ja, bijvangst ja? doen we dat ook. Um, en ja, dat, dat, dat zou natuurlijk het leukste zijn als je dat, dat zou kunnen doen. Maar uh, dat is natuurlijk te speculatief. Maar als u dat zwarte gat inderdaad op, op gevoelige plaat weet vast te leggen, dan kan het misschien ook nog wel naar u vernoemd worden. Of werkt dat zo niet? Nee, dat werkt zo niet. Nee? Het heeft al een naam, heet Sagittarius Aster. Dat is geen bijzonder dus mooie naam. Maar... Voor die roem hoeft u het niet te doen. Nee, nee, nee. nee. Dat nee. hoeft ook niet. Meneer Valk, ik vond het heel erg leuk om met u te praten. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Goede reis terug naar Duitsland ook. Hè? Volgende week praat ik in de Kennis van Nu met Lisbeth Zegveld. Advocaat, juriste en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. De Kennis van Nu heeft ook een radioprogramma op Radio 5. Dat kunt u elke werkdag beluisteren van 9 tot 10 s avonds. Voor meer informatie over de Kennis van Nu kunt u kijken op wetenschap24.nl. Na 9 uur volgt op Radio 1 Holland Doc Radio. Prettige avond nog.